Mol en waterrad in het Wilde Woud In de winter woonde Mol meestal een poosje bij zijn vriend waterrad. Smiddags deed waterrad altijd een dutje in zijn leunstoel voor de open haard Op een middag toen zijn vriend in slaap was gevallen Besloot Mol naar het Wilde Woud te gaan om Das op te zoeken Mol wilde al een hele tijd kennis maken met Das. Maar als hij dat tegen water had, zei, antwoordde die steeds... Dat komt nog wel een keer. Het heeft geen zin Das bij ons uit te nodigen, want hij komt toch niet. En we kunnen ook niet naar hem toe gaan, want hij woont in het wilde woud. En daar ga ik als waterbewoner niet graag naartoe. Het was die middag heel koud, maar Mol had zich heel warm aangekleed. Hij wandelde stevig door. Eerst had hij het erg naar zijn zin. Af en toe schrok hij als er onder zijn poten een takje brak. Maar terwijl hij verder liep, werd het steeds donkerder om hem heen. Omdat het bos steeds dichter werd. En het werd ook stiller in het woud. Opeens dacht Mol dat hij in een holletje langs de kant van het pad een gezicht zag. Een klein boosaardig gezicht. Maar toen hij nog eens keek, was het verdwenen. Mol begon vlugger te lopen. Hij zei tegen zichzelf dat hij dingen zag die er niet waren. Hij kwam langs een ander hol en nog een. En toen wist hij zeker dat hij heel even een klein smal gezicht met gemene ogen had gezien. En even later zag hij in alle holen in het woud waar hij ook keek overal gezichten heel snel verschijnen en weer verdwijnen. En al die gezichten keken hem heel boosaardig aan. Mol dacht dat hij beter van het pad af kon gaan. Misschien zou hij dan geen gezichten meer zien. Hij ging van het pad af en ging op het mos tussen de bomen lopen. Toen hoorde hij achter zich heel in de verte fluiten. Mol begon te rennen. Maar toen hoorde hij het fluiten voor zich en links. En... Rechts van hem. Overal in het woud hoorde hij een angstaanjagend gefluit. Mol voelde zich verschrikkelijk alleen. En hij wist dat het niet zou helpen als hij om hulp zou roepen. Hij werd heel bang. Toen hoorde hij weer een ander geluid. Eerst dacht hij dat het alleen geritsel van bladeren was. Maar toen hij even bleef staan om te luisteren wist hij wat het was, het getrippel van kleine pootjes. Maar hij hoorde niet waar het geluid vandaan kwam. Wel hoorde hij het steeds dichterbij komen. Terwijl hij luisterde, zag hij opeens een konijn tussen de bomen rennen. Gewicht waas, maak dat je wegkomt, hoorde Mol het konijn zachtjes mompelen voordat hij in zijn hol verdween. Mol voelde dat er iets griezeligs ging gebeuren. Hij raakte in de war en begon te rennen. Hij botste tegen bomen op, struikelde over takken die op de grond lagen en viel een paar keer lang uit. Uiteindelijk kroop Mol in een oude, holle beukenboom. Hij hijgde en trilde. In het bos klonk nog steeds gefluit en getrippel. En toen begreep hij waarom Waterrat steeds had gezegd dat hij Das niet moest gaan opzoeken. Hij had het gezegd om hem te beschermen tegen de akelige dingen in het wilde woud. Intussen was Waterrat wakker geworden. Hij keek eens om zich heen en zag dat zijn vriend weg was. Mol, mol, riep hij. Maar natuurlijk kreeg hij geen antwoord. Waterrad liep naar de gang en zag dat de jas van Mol niet aan de kapstok hing. Waterrad liep naar buiten en zag de voetsporen van Mol in de aarde. En die voetsporen liepen in de richting van het wilde woud. Waterrad liep terug naar binnen. Hij deed zijn riem om en stak er twee pistolen tussen. Toen pakte hij een knuppel en ging op weg. Het was al bijna donker toen hij de eerste bomen van het wilde woud had bereikt. Af en toe zag hij in een hol langs het pad een akelig gezicht verschijnen. Maar omdat hij twee pistolen en een knuppel bij zich had, was hij niet bang. Waterrad liep rustig verder, terwijl hij telkens riep... ''Mol, mol, waar ben je mol? Ik ben het, je vriend Waterrad. Opeens hoorde hij zijn vriend met een angstig stemmetje antwoorden. Ben jij het waterrad? Ben je het echt? Waterrad keek in de holle boom waar het stemmetje vandaan kwam. Daar zat Mol, die nog steeds trilde van angst. O, oh, waterrad, ik ben zo bang geweest, zei Mol. Je had ook niet naar het wilde woud moeten gaan, Mol. Ik heb je nog zo gewaarschuwd, zei Waterrad. Kom, we gaan meteen terug naar huis. Ik voel er niets voor om vannacht hier te blijven. Lieve vriend, het spijt me, maar ik ben zo moe, zei Mol. Vind je het goed dat ik nog even uitrust? Ik ben bang dat het me anders niet lukt dat hele stuk naar huis terug te lopen. Vooruit dan maar, zei Waterrad. Het is toch al donker, dus veel maakt het niet uit. Na een poos stak Waterrad zijn kop naar buiten en mompelde iets. Wat is er aan de hand? vroeg Mol. Het sneeuwt, antwoordde Waterrat. Nu moeten we echt gaan, anders kunnen we straks de weg naar huis niet meer vinden. Twee uur later waren de vrienden nog steeds onderweg. Er was intussen zoveel sneeuw gevallen dat ze bijna niet meer vooruit kwamen. Opeens struikelde Mol en viel lang uit in de sneeuw. O, oh, mijn been, mijn been doet zo'n pijn! Jammerde mol Arme mol, zei Waterrad, Je hebt wel pech vandaag Ik moet over een tak of een boomstronk zijn gestruikeld Zei mol Laat mij eens naar je been kijken, zei Waterrad. Oh, ik zie het al Je hebt een blauwe plek Dan moet je over iets hards zijn gestruikeld Waterrad begon in de sneeuw te graven Hoera, hoera, riep hij opeens heel hard wat heb je gevonden? vroeg Mol. Kom maar kijken, antwoordde Waterrad. Mol strompelde naar hem toe en keek in het gat dat zijn vriend had gegraven. Oh, ik zie het al, zei hij. Zo'n ding heb ik al heel vaak gezien. Het is een stuk ijzer waar je je schoen op schoonmaakt voordat je naar binnen gaat. Maar weet je dan ook wat dat betekent? vroeg Waterrad. Natuurlijk weet ik dat antwoordde Mol. Het betekent dat iemand die heel slordig is... dat ding heeft verloren. Oh, je snapt er niets van... riep Waterrat. Kom, help eens mee graven. Mol begreep niet... waarom hij in de sneeuw moest graven. Maar hij hielp toch ijverig mee. Even later... stoten ze op een groen geschilderde... voordeur. Naast de deur... hing een ijzeren trekbel... En daarnaast een koperen naamplaat. Daarop stond met mooie letters... Meneer Das. Mol viel achterover van verbazing. Het is een wonder, het is een wonder. Sta op, zei Waterrad, En trek zo hard je kunt aan die bel. Dan zal ik op de deur kloppen. Het duurde een hele tijd, maar eindelijk ging de deur... ...op een kiertje open. Mol en Waterrat zagen een lange snuit... ...en een paar slaperige ogen. Wie durft iemand zo laat nog lastig te vallen? Hoorden ze zeggen. Vooruit! Zeg op! Das, riep Waterrat, laat ons alsjeblieft binnen. Ik ben het, Waterrat en mijn vriend Mol. We kunnen door de sneeuw de weg naar huis niet meer vinden... Mijn beste vrienden, riep Das verbaasd, kom toch binnen, jullie moeten het wel heel koud hebben. De vriendelijke Das ging hen voor naar de woonkamer waar in de haard een lekker vuur brandde. Hij zei dat ze hun natte kleren moesten uittrekken en dat ze op de bank bij de haard moesten gaan zitten. Nadat ze heerlijk gegeten hadden, bracht Das hen naar een slaapkamer. Zo was het avontuur dus toch nog goed afgelopen en ze vielen al heel snel in slaap.